lifde ongeremd en ge Er werd geld ingezameld om een tombe te bouwen. Een monument voor Evita. Slechts het voetstuk werd voltooid. En Evita's lichaam verdween voor 17 jaar.